Dit is een productie van de stichting Hoorspel Nu. Mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van het Thuiskopiefonds. De heer en mevrouw Paul Vlaanderen incognito... Een hoorspel van Johan Bennik naar de thriller Over My Dead Body uit 1946, geschreven door Francis Durbridge. Bewerking Hans Simonis, Regie, Bram van Erkel. Het spijt me ontzettend dat ik je niet kan overhalen om die zaak op je te nemen, Vlaanderen. We zitten echt op een doodpunt. En je weet hoe we jouw medewerking altijd op prijs stellen. Sir Graham, ik ben er bijna zeker van dat ik u dit keer absoluut niet kan helpen. Ik heb echt mijn buik vol van misdaad en alles wat daaromheen hangt. Ik denk dat ik op dit moment nog niet de eenvoudigste winkeldiefstal zou kunnen oplossen. Maar hoe is dat zo opeens gekomen? Ik denk dat ik dat wel weet, sir Graham. Paul heeft gisteren zijn dertiende boek naar de uitgever gestuurd. En waar gaan zijn boeken altijd over? Misdaad. Mm -hmm. En daarnaast helpt hij u bij verschillende zaken. Dus waar is hij eigenlijk dag en nacht mee bezig? Misdaad, misdaad en nog eens misdaad. <laughs> en ja. waar verdien jij kapitalen mee? Met mijn strijd tegen de misdaad, oké. Okay, uh, Laat me maar... je dan tenminste even vertellen tot hoever we op dit moment zijn gekomen. Sorry, Sir Graham, maar ik ben er absoluut niet in geïnteresseerd. Nou... Paul, kan het wat vriendelijk zijn? <laughs> neem niet kwalijk, Sir Graham. Uh, nou ja, uh, vertelt u dan maar. Oké. Okay. Een, wat zal het geweest zijn? Een dag of tien geleden kwam er een zekere dokter Woester bij me. Merkwaardige kerel. Een arts die... Ah, daar hebben we hem alweer. De mysterieuze dokter die een verlopen boekhoudertje zal blijken te zijn. Oh, Paul. <laughs> hij was naar mij toegestuurd, zei hij, door een zekere professor Watkin... Maar toen ik die later opbelde, bleek hij die hele dokter Woester niet te kennen. Tenminste, dat beweerde hij. Wat heb ik je gezegd? De geheimzinnige, verstrooide professor. Nou had inspecteur Vosper, beetje stom natuurlijk... vergeten een mannetje achter Woester aan te sturen toen hij de jaart verliet. Nou, de achterlijke inspecteur van politie. <lacht> Paul, toch. Ik dacht ook al, waar blijft hij? Ik wacht nu alleen nog op de vriendelijke, beetje bijziende schoolmeester... En ik heb een onderwerp voor mijn veertiende boek. <laughs> ja, ja, ja, ja. Jij zegt dat nou, Vlaanderen. Maar er is inderdaad ook sprake van een schoolmeester. Een vriendelijke man die al jaren voor de klas staat en van wie niemand enig idee had... Ik is dit. Ik... Nee, Sir Graham, deze keer krijgt u mij dat niet voor. Ik heb net een prachtige cabriolet gekocht. Misschien hebt u hem voor de deur zien staan. Charlie is met vakantie en Ina en ik gaan heel sportief met z'n tweetjes de weg op. Kap open, wind door ons haar en alle muizenissen uit ons hoofd. En waar gaan jullie naartoe? Ja, dat zou u wel willen weten, hè? Maar het gekke is, Sir Graham, dat we dat zelf nog niet weten. Zomaar, op goed geluk, kleine landweggetjes. Nou, we vinden je toch wel. Eén T-lexje en de eerste de beste dorpsveldwachter zal me kunnen vertellen... waar Paul Vlaanderen ergens uithangt. Ik denk het niet. We reizen namelijk incognito met een prachtig aangenomen naam. Oh ja? En wat voor naam hebben jullie aangenomen, Ina? Um, nou, die. Um, die. Die generaal... Uh, oh, die. Stop. <laughs> nee, Sir Graham, <laughs> laat ons nou maar. Inspecteur Vosper en u zijn echt mans genoeg om een zaak zonder mij op te lossen. Jawel, maar. Paul heeft wel gelijk, Sir Graham. Het is echt nodig dat hij er eens uitgaat. Dat we, dat we geestelijk een beetje uitrusten. Hij begint prikkelbaar te worden. En vergeetachtig. Vorige week heeft hij Charlie drie keer ontslagen. En als Charlie dan vijf minuten later met de koffie binnenkwam... was hij alles alweer vergeten. Ik, ik heb echt even wat rust nodig. En voor alles geen opwinding. Geen misdaad, geen bloed en geen dooien. Vooral geen dooien. We gaan in de provincie eens wat cultuur opsnuiven. Hè? Musea, kerken, kastelen. Dat hebben we al veel te lang verwaarloosd. Toevallig heb ik ontdekt dat er ergens in een klein stadje... een prachtige voorstelling gaat van Hamlet. Oh, juist Ja. Je wou geen dode zien, ja. zei je toch? <laughs> maar goed, goed, ik zal me er bij mij neerleggen... en mijn oude leden en wat er nog van mijn verstand over is... in dienst gaan stellen van de gemeenschap. Drinkt u misschien nog iets voor u weggaat? Een, een sherry? Nee, nee, nee, dank je. Ik heb geen chauffeur bij me. Ik rij zelf. Zeg, uh, het kenteken van die nieuwe auto van je, dat is toch... Nee, nee, niks daarvan. Is <laughs> het niet? Het zit al in mijn hoofd. <laughs> Wat een weg, zeg. Verschrikkelijk. Het is niet meer dan een karrenspoor. Heb je je mistlampen wel aan, Paul? Al uren. Je kunt bijna niks zien. Ik, ik vraag me af waar we ergens zitten. Ik, wacht, ik, ik stop even. Ja. Uh, denk er nou om, Ina... Als we ergens in een hotelletje komen, we zijn dus meneer en mevrouw Nelson. Nelson, ja, die generaal, dat vergeet ik niet. Nou, hij was meer een admiraal. Maar op dat soort kleine letten we maar niet. Uh, jij heet dus Sheila Nelson en ik gewoon John. Goed onthouden. Ja, Paul. Nee, John. Wat zei ik dan? Paul. Oh, nou ja, dingen, John bedoel ik natuurlijk. Zeg, Sheila, uh, weet jij Sheila. nog... Sheila. Wat zei ik dan? Nou, iets van China of zo. Oh, nou ja. Uh, Sheila bedoel ik natuurlijk. Heb jij gezien door welk plaatsje we net gekomen zijn? Was dat niet Brentwood? Brentwood? Wel, nee. Jawel, ik geloof van wel, Paul. Uh, uh, John bedoel ik. Stil eens. Wacht, ik zet even de motor af. Daar komt iemand. Hallo, is daar iemand? Hallo. Ja, daar ben ik. Wat een mist, hè? Hmm. Eh, ik wou u wat vragen. Als wij hier rechtdoor rijden, waar komen we dan? Bishops Romfort, als u geluk hebt. Hmm. Zouden we daar kunnen logeren, denkt u? Nou, als u geluk hebt. Dus dit karspoor hier maar gewoon volgen? Ja, het karrespoor maar volgen. Dan komt u er wel als u... Als we geluk hebben, John... Nou, dat zullen we dan maar eens proberen, hè, Sheila. Mm -hmm. Goedenavond. Goedenavond, meneer Vlaanderen, mevrouw. Hoe noemt u me nou? Ja, meneer. Ik heb elf van uw boeken en achterop staat altijd uw foto. En wie zou Paul Vlaanderen niet kennen, hè? Goedenavond. Heb ik weer. <lacht> <lacht> <lacht> Vooruit maar, meneer Nelson. Rij je maar. Als u geluk hebt, komen we er wel. <lacht> alsof die steeds dikker wordt. Voorzichtig aan maar, John. Ik hou de berm wel in de gaten. Ja, goed. Uh, ietsje naar links, liefje. Naar links. Ik, ik heb zo langzamerhand het gevoel... of mijn ogen op mijn wangen hangen. Weer naar links, Paul. Uh, uh, John, links. Oep, oep, oep. Oeh, oeh. We, we, we, rechts, John. Rechts. Vlug dan. Pas op. Oh. oh. oh. Huh? Toch wel leuk, hè? Zo je vakantie beginnen. Oh. John, ik geloof niet dat... Uh... Wat nou? Ik geloof nooit dat we goed zijn, Paul. Uh, John. Kom, mevrouw Nelson. Je hebt toch wel eens meer in de mist gezeten? Nee, Toe. Kijk nou eens voor je. Ja, jij hebt makkelijk praten, kijk nou eens. Ik zie geen hand voor ogen, maar, maar heus, als je geluk hebt. Stop, stop, Paul, stop! Oh. Wat is er? Oh. Liefje, ik, ik moet je helemaal verkeerd gewezen hebben. We zitten hier vast niet op een openbare weg. Tja, maar ik, ik kan hier onmogelijk keren. Het, het lijkt me toch beter als we even doorrijden. Dit pad moet toch ergens naartoe leiden? Ja, naar een wijn met koeien waarschijnlijk. Waar koeien zijn, zijn mensen. Maar Paul... John! Kijk nou toch. We zijn hier op een eigen weg. Daar, daar staat een huis. Een huis? Ja, we rempel. Een huis. Ja, wat doen we nou? Wat kunnen we doen? Laten we er maar even naartoe gaan. Als er iemand thuis is, kan die ons wel vertellen waar we eigenlijk zijn. Ja, dat is niet zo gek. We kunnen toch moeilijk de nacht in een cabriolet doorbrengen. <laughs> Jij zeker met je voet op het stuur en ik opgevouwen achterin. Tja, zo had ik me de vakantie ook niet bepaald voorgesteld. <laughs> nou, kom mee dan, liefje. Neem nog even die zaklantaarn mee in het uh, zijvak van jouw portier. En denk erom, John, hè? En, en jij, Sheila. Mm -hmm. Vergeet dat nou niet. Ik zie geen bel. Ik zal maar even kloppen. Maar er moet hier toch ergens een bel zijn? Hé, hey, de deur is open. Ik zal maar kloppen, John. Klikken. Niemand thuis? Kom mee, Sheila. Maar we kunnen toch niet zomaar naar binnen gaan. Waarom niet? Dit hebben we toch als meer bij de hand gehad, zou ik zeggen. Het enige dat nu nog ontbreekt is een huilende hond. Ah, daar heb je hem al. Oh, Paul. Rustig, maar, kindje. Die hond zit natuurlijk vast, anders was hij al lang hier geweest. Kom mee. Prachtig die piep van die deur. Pas op, hier is een afstapje. Als ik hier ooit een boek over schrijf, kindje... laat ik dat niet vergeten... na de piepende deur komt het eerste lijk. Nee, nee, nee, nee, my dear Nelson. Eerst een paar bloedtruppels. Je, je kunt het krijgen zoals je het hebben wilt. Pas op, die drempel. Au! Oh, Kijk zelf liever uit, zullen Holmes. Kom op met die zaklantaarn, Sheila. Het lijkt wel of dit huis nog in aanbouw is, John. Ja, je hebt gelijk. Al die rommel, wit een, een bak cement, ladders. Hier is een kamer, denk ik. John? Ja, Sheila? Het huis is toch bewoond. Kijk maar, allemaal meubelen. Ja, waar rempel? Oh, we zitten lelijk in de nesten als we ons hier vinden... Zullen we niet naar buiten gaan? Ik denk er niet aan. Ik, uh... Wat, wat, wat is er? Kijk uit. M maar John, wat? Daar op de grond. Kijk dan. Oh, dat, dat, dat is een man. Oh, Nou, nou uh, uh, kalm blijven, rustig maar. Ga niet weg, Paul. Ga niet weg. Ja, waarom zou ik dat doen? Ik zoek alleen een lichtknopje. Ah, hier heb ik het. Is die, is die dood? Ik ben bang van wel, ja. Waarschijnlijk een flinke klap op zijn hoofd gehad. Nou, mooie boel waar we in zitten. Had ik nou toch maar die zaak van Sir Graham aangenomen. Laten we weggaan, Paul. Niemand heeft ons zien binnenkomen. Ik, ik voel er niks voor om... On... Shh, niet zo hard. Rustig blijven. Uh... Wie zou het zijn? Geen flauw idee. Hoe laat is het? Um... Het Tien voor zeven bijna. Laten we dat onthouden. Dat doe ik in mijn boek immers ook altijd, hè? Ach, je maakt nog grapjes ook. Wat is dat? Wat? Wat bedoel je? Ik, ik, ik dacht dat ik iets hoorde. Hallo? Hallo? Huh, er is inderdaad geen sterveling in huis. Maar dat moet toch? Anders zou die kamer toch niet gemeubileerd zijn? Niet per se nodig. De eigenaar kan ook met vakantie zijn. Maar waarom stond de voordeur dan open? En al die rommel in de hal. Zou het misschien een ongeluk van zo'n ladder gaan vallen? Nee, nee, dat niet. Dan hadden we ergens bloedsporen moeten zien. We moeten proberen de politie te bellen. Ja, maar... We hebben toch nog steeds geen flauw idee van waar we eigenlijk zijn. Misschien als je de zakken van die man doorzoekt. Oh, oh, nee. Nooit het lichaam van een dode aanraken. voor de politie er is. Oh, maar Paul, het schrijfbureau. Daar ligt misschien postpapier met een briefhoofd. Dat is een goed idee. Mijn complimenten, mevrouw Vlaanderen. Oh, stil. noem die naam niet. <lacht> <lacht> oh, kijk. daar staat de telefoon. En hier ligt inderdaad postpapier: Vancouver House. Bishops Romfold, Essex. Hé. Hey. Wat is er? De bewoner van dit huis is een zekere Professor Eberly. Dat staat tenminste op het postpapier. Ik vraag me af of het de traditionele verstrooide professor is. Zo één waar Sir Graham het over had. Nou, dat zal wel heel toevallig zijn. De telefoon is gelukkig in orde. Dat is uh, tenminste iets. Als ik deze situatie in een van mijn boeken zou gebruiken, waren de telefoondraden in honderd stukjes gesneden. Uh, hier staat uh, politie, dokter en brandweer. Politie dus waar. Je moet naar een inspecteur vragen. Hoe ho, kom je er zo op? <laughs> uh, ja, uh, hallo, met, uh, met wie? Oh, uh, inspecteur Dawson. Kunt u zo spoedig mogelijk hierheen komen? Oh ja, uh, Vancouver House, Bishop Romford. Ja, het is dringend. Wat? Nou, uh, er schijnt zoiets van, uh, ja, uh, hoe noem je dat? Een, uh, een soort uh, moord gepleegd te zijn. Nee, u spreekt niet met het slachtoffer. Ik, ik ben een vreemdeling hier. Hé? Met uh, Paul, uh, ik, ik bedoel met uh, John Nelson. Ja, gewoon uh, Nelson van de slag bij Trafelger, weet u wel. Ja. Ja, het, het, het mist wel erg, ja. Ja, ja wat, wat, wat een weer, hè. Uh, ik zeg, wat een weer. Ja, ja, uh, goed, inspecteur. Paul, je leek wel een imbeciel aan die telefoon. Uh, ik ben met vakantie, kindje. En wat voor een vakantie. En nou, wat zei die? De inspecteur zal binnen ongeveer een half uur hier zijn. Hmm. Kent hij het huis? Dat zal wel. In ieder geval weet hij nu het adres. En wat doen wij intussen? Geen idee. De beroemde speurder Paul Vlaanderen wacht op de plaatselijke politieautoriteiten. Daar klopt iets niet, meneer de detective. Zou jij niet eens gaan zoeken naar vingerafdrukken of zo? Ja, maar ik heb mijn vergrootglas niet bij me. Uh, anders zou ik liggend op mijn buik naar een, een haar kunnen gaan zoeken... of naar een beetje sigarenas. Nou, dat zou tenminste iets zijn. Uh, goed, maar, maar als ik die haar en die as vind... Wat, wat moet ik daar dan mee doen? Die zou je de professor onder de neus kunnen duwen. Ah, en zodoende zou ik dan tot de ontdekking komen... dat die verstrooide professor de langgezochte staatsvijand nummer één is. Geweldig. Maar waar vind ik die mysterieuze... De... Wat is er? Paul, kom eens hier. Bij de deur. Ja, wat is er? Luister. Hm? Luister dan. Ik, ik hoor een orgel. Daar wordt orgel gespeeld. Ergens. Een orgel? Maar, maar liefje, voel je je echt wel goed? Maar luister dan toch. Mijn hemel, Ina, je hebt gelijk. Dat komt van boven. Paul, je wilt toch niet naar boven gaan? Maar kindje, er is toch geen enkele reden waarom we dat niet zouden doen? J jij bent toch niet bang, hè? Jij, de vrouw van de man met de stalen... Doe nou, Paul. Nou ja, goed. In ieder geval moeten we gaan uitzoeken of er iemand in huis is. Daarvoor zijn we tenslotte hier, nietwaar? Doe de zaklantaren aan, Paul. Ja. Ik ga toch ook eens een hoorspel schrijven, Ina. Dit zijn prachtige trappen voor een spannend hoorspel. Moet je luisteren hoe dat klinkt. Stil nou. Ik denk dat we nog een etage hoger moeten... Het houdt maar niet op met de spanning. Ja, ja, ja, ja. Ben jij zenuwachtig? Uh, nou, een klein beetje. Misschien. En jij? Ik? Hou op, ik ben op van de zenuw. Oh, oh, oh, oh. oh, oh. Au! Wat, wat, wat, wat was dat? Oh, mijn sleutels vielen uit mijn zak. Ik, ik wou mijn zak toepakken. Schrok je? Wel, nee, ben je mal. Je bent de beroemde speurder of je bent het niet. Maar wees wel een beetje voorzichtig met je spulletjes. Ja. Het, het wordt allemaal zo gezoekt straks. Het komt daar vandaan, geloof ik. Ja, die, die deur links. Wacht even, Ina. Denk erom. We zijn nu weer Lord Nelson en echtgenoten, hè? Daar gaat-ie dan. Arnold. Wat een verhelderend stukje muziek, weet je niet? De geheimzinnige professor. Neem me niet kwalijk, er schijnt hier een misverstand te zijn. Ja, ja. Ja, inderdaad. U, u bent Arnold helemaal niet. Mijn naam is Nelson. John Nelson. Nelson. Zo, zo, zo. wel. Maar, maar wat voor de duivel doet u in mijn huis, meneer? Wij hoorden u op het orgel spelen en zodoende kwamen we naar boven om eens polshoogte te nemen. Wie is deze dame? Dat is mijn vrouw, uh, Sheila. Huh. Huh. En, en, en wat bedoelt u met polshoogte nemen? U moet dan toch al binnen zijn geweest als u het orgel hoorde? Deze kamer is vrijwel geluiddicht. Geluiddicht? Ja. Ah, daarom hebt u ons beneden natuurlijk ook niet kunnen horen. Beneden kunnen horen? U was in de hal aan het rondneuzen. V waarom? Laat het me even uitleggen. Zo'n vijf minuten geleden heb ik beneden een paar keer geroepen. We zijn namelijk in de mist de weg kwijtgeraakt en op een gegeven moment stonden we plotseling hier voor het huis. Ik heb geklopt, maar er deed niemand open. De deur stond op een kier en toen zijn we maar naar binnen gegaan, eigenlijk op zoek naar een adres om te weten te komen waar we eigenlijk waren. In de hal zagen we die ladders en koukemmers en zo, en ja, daardoor dachten we dat het huis niet bewoond was. Ja, dat is in ieder geval begrijpelijk. De hal beneden is verbouwd en wordt opnieuw gestuukt, maar, maar op een bepaald moment moet u uw vergissing toch wel bemerkt hebben. Ja, natuurlijk. We merkten onze vergissing toen we... Euh, ja, sorry, een beetje onbescheiden misschien... Toen we een blik wierpen in die kamer beneden, aan de rechterkant... Mijn werkkamer. Ik, ik, ik begrijp overigens niet hoe de deur beneden openkomt. Dat is heel vreemd. Maar, maar, maar uh, laat ik me even voorstellen. Mijn naam is Eberlee, uh, professor Eberlee. Toen wij hier binnenkwamen, noemde u mij. Arnold? I, ja, ja, ik hield u voor een bezoeker waar ik op wacht. Een, een vriend van mij, dokter Arnold Clifford. De geheimzinnige dokter Clifford. Wat zegt u? Nee, niets. Uh, gaat u verder? Uh, uh, dokter Clifford woont een paar honderd meter verder. Uh, hij was hier vanmiddag en hij moet de deur opengelaten hebben toen hij wegging. Ja, hoewel. Over het algemeen is Clifford toch niet zo onvoorzichtig, zou ik zeggen. Wat ik vragen wou, professor. Is u iets bekend van de man, uh, die persoon, in de kamer beneden? Een man? Beneden? Wat bedoelt u? Ja, er is een man beneden in uw werkkamer. Hij, hij ligt op de grond. Hij ligt op de grond? Waarom doet die man dat? Hij is dood. Dood? Ja, is dit misschien een grap? Als je in een vreemd huis een man dood op de vloer vindt liggen, is dat toch geen grap, vindt u wel, professor? Ach, onzin. Er is niemand hier in huis. Ik heb twee mensen die voor me werken. Een tuinman en zijn vrouw die schoonmaakt en kookt. En die zijn op het ogenblik naar Chelmsford voor familiebezoek. Die kunnen niet voor half tien vanavond terug zijn. Hun trein komt pas om kwart over negen aan. Het zou misschien niet onverstandig zijn als wij samen eens beneden gingen kijken... Maar wat is dat dan voor man? Ik schat hem op een jaar of veertig, slank figuur, glad geschoren. Nou, dan is het in ieder geval niet de tuinman. Die is dik en meestal slechter schoren. En naar uw beschrijving te oordelen is het dank ook niet dokter Clifford. Maar wie voor de duivel is die vent dan eigenlijk wel? Dat wilden we nou juist graag van u horen. En? Kent u hem? Nee, ik heb die kerel van mijn leven nog niet gezien. De, misschien zouden we ze zakken kunnen nakijken om te Ede, zien dat, dat of... Dat zou ik u niet aanraden, professor. De politie houdt er niet van als wildvreemde... De politie? De... Ja, we hebben de politie gebeld. Die kan nu ieder ogenblik hier zijn. Maar, maar, maar, maar was dat nou wel nodig? Onder deze omstandigheden. Natuurlijk. ja. Ja, ja, misschien hebt u wel gelijk. Maar ja, ik vind het ook zo'n slordig gezicht, zo'n lijk op je schone tapijt. Enfin, één ding weet ik wel. Ik, ik zal blij zijn als Arnold hier is. Arnold? Oh ja, uw vriend uh, dokter... Cleffert. Dokter Cleffert. Dokter Clifford. Is hij arts? Ja, ja, oh, een hele goeie. Ja. We zijn al een tijd lang bevriend. Eigenlijk al vanaf de eerste dag dat hij hier is komen wonen. Een jaar of vier, vijf geleden... Daarvoor zat hij ergens in Afghanistan, Pakistan of zoiets. In ieder geval iets met standen aan het eind. Juist ja. Deze kwestie zal Arnold in ieder geval hooglijk interesseren. Hij liefhebbert de laatste tijd nogal in criminologie. Ja, ja. De geheimzinnige dokter die ergens uit het buitenland afkomstig is... en zich hartstochtelijk op de criminologie heeft geworpen. Wat nu alleen nog ontbreekt, is de onschuldig uitziende vriendelijke dorpsonderwijzer. Ik geloof niet dat ik u helemaal kan volgen. Nee, maar niet kwalijk, professor. Ik kom erin, de... Arnold. Kom binnen. Dat is hier eens hemelsnaam aan de hand. Ja, ik begrijp dat je nogal verbaasd bent, Arnold. Maar zou je eens even naar die man willen kijken? Is hij uh, dood, dokter? Ja, hij is dood. Geen twijfel mogelijk. Hoogst onverkwikkelijk. Ken jij die man, Arnold? Die dode man? Nee, niet dat ik weet. En toch... En toch? En toch, er is wel iets bekends aan hem. Wie is het eigenlijk? We hebben geen flauw idee. O, oh ja, dit hier is meneer Dinges, het Nelson, John Nelson. Oh ja. En dit is mijn vrouw uh, Sheila. Uh, Clifford, aangenaam. Uh, maar de professor zei dat u er geen idee van had. John, hadden. het lijkt me het beste als jij eens even vertelt hoe we hier binnengekomen zijn en hoe we deze situatie aantroffen. Ach, het is eigenlijk allemaal heel simpel. We raakten in de mist de weg kwijt en toen zijn we per ongeluk het pad van dit huis opgereden. We wilden vragen waar we eigenlijk zaten, we klopten aan en we merkten toen dat de deur open stond. We zagen al die metsel en kalkboel in de hal en we dachten toen dat het huis onbewoond was. Pas toen we hier in deze kamer keken, merkten we dat we ons vergist hadden. En lag deze man hier op de vloer? Ja, hij lag in precies dezelfde houding als u hem daar ziet liggen. We wisten in eerste instantie niet wat we moesten doen, maar toen zagen we de telefoon en hebben de politie gebeld. Net toen we besloten hadden weer naar buiten te gaan, naar onze auto, hoorden we boven het orgel. Nou, toen zijn we maar even gaan kijken, vonden we de professor in de muziekkamer en hebben hem uitgelegd hoe wij hier binnenkwamen. Juist, ja, ja. ja. U zei dat u de politie hebt gebeld? Ja, een, een zekere inspecteur Dawson zou direct hier naartoe komen. Ik heb al voorgesteld om die man zijn zakken te doorzoeken, Arnold. Dan zouden we er Dan misschien achter... Dan zouden we er misschien achter komen wie hij is, bedoel je? Ja. Hmm. Nee, we kunnen beter niks aanraken voor de politie er is. Meneer Nelson, ja, Paul Nelson. John, uh, dacht ik al. Uh, meneer John Nelson, toen de deur openging, de buitendeur bedoel ik... kon u in de hal kijken? ja. U zag toen de naakte wanden, de ladders, de kalkhemmers en de lakens langs de trapleuningen. Ja, ik, ik zei toch al dat we dachten dat het huis leeg was. Om eerlijk te zijn, dachten we eigenlijk dat het huis nog in aanbouw was. Vanwege die zware mist konden we dat vanaf de buitenkant niet zo gauw zien. Precies. Wat bedoel je, Arnold, met dat uh, precies? Deze man moet al ongeveer twee uur dood zijn, daar ben ik zo goed als zeker van. Zeker niet minder dan anderhalf uur. Hoe lang is het geleden dat u hier in de kamer was, professor? Nou, dat zal om een uur of vier zijn geweest. Weet je niet meer? Toen jij binnenkwam, zijn we meteen naar boven gegaan. Om zes uur ongeveer ben ik weggegaan en kwam dus door de hal. De deur naar deze kamer stond open en op dat moment was de kamer leeg. Ja, ja, ja goed. Maar, maar wat bewijst dat? Dat bewijst dat deze man hier niet in deze kamer vermoord kan zijn. Als de man op zijn minst anderhalf uur geleden gestorven is, zoals de dokter beweert, hoe kan het dan dat wij hem hier gevonden hebben, zo'n drie kwartier nadat dokter Clifford constateerde dat de kamer leeg was? Heel juiste conclusie, meneer Nelson. Dat zou Paul Vlaanderen u niet verbeterd hebben. Wie zegt u? Paul Vlaanderen? Ken ik niet. Maar hoe voor de duivel is die kerel dan hier gekomen? Ja, oeh. Dode wandelen niet. Nee, iemand heeft hem hierheen gebracht. Maar dat is toch belachelijk. Stel dat u met een lijk in uw maag zat... zou u dan zomaar een bewoond huis binnenwandelen... en het daar op een dergelijke in het ooglopende plaats deponeren? Ach, kom nou. Nee, dat zeker niet. Maar als er een leegstaand huis in de buurt zou zijn... deed ik dat zeker. Hmm. De moordenaar maakte naar alle waarschijnlijkheid... dezelfde fout als wij... Hij is in de mist hier de oprijlaan opgereden, merkte zijn vergissing en besloot de zaak eens goed te bekijken. De professor heeft niets gemerkt, want die zat in zijn geluiddichte muziekkamer. Natuurlijk! En toen hij de deur open zag staan en die rommelboel hier beneden, dacht hij in een onbewoond huis te zijn, wat hem prachtig van pas kwam. Hij bracht het lichaam hier de hal binnen en legde het daarna in deze kamer. Pas toen kwam hij tot de ontdekking dat het huis helemaal niet leeg was. Hij schrok daar waarschijnlijk zo van, nou, waarschijnlijk, dat is al zeker, dat hij er van ging? Mm -hmm. Zijn er nog andere huizen hier in de buurt? Dat van mij is het dichtstbij, een paar honderd meter verderop. En u, nog de professor, hebben die man ooit gezien, daar bent u zeker van? Absoluut zeker, geen twijfel mogelijk. Ik heb hem nooit gezien, daar ben ik van overtuigd. Maar hij heeft toch iets bekends over zich. Ik heb het gevoel alsof ik kort geleden ergens een foto heb gezien. Maar ik zal echt niet meer weten waar. Dat is helemaal niks voor jou, Arnold, om zoiets te vergeten. Ah, dat zal de politie zijn. Ik zal de inspecteur even binnenlaten. laten. Excuseer me een ogenblik. Inspecteur Dawson schijnt ongeduldig te worden. Kent u hem, dokter? Vaag, uh, geen kwijtje, hoor. Typische dorpsveldwachter. Hoewel, uh, inspecteur. Uh, vergis je daar vooral niet in. Ja, ja, ja, ja. Wij kennen die types wel. Het spijt me dat ik zomaar uw huis kon binnenvallen, meneer, maar... Wat is dat? Het was de politie niet, zoals jullie merken. De politie? Ik bedoel, u wilt toch niet zeggen... Dat die man daar... Ja, er is een ongeluk gebeurd en wij wachten op de politie. Toen u klopte, dachten wij eigenlijk... Oh, u dacht natuurlijk dat het die goede oude Sherlock Holmes was... met zijn onafscheidelijke vriend Dr. Watson. Nee hoor, ik ben het maar. Mijn naam is Hurst, Roland Hurst. Ik ben een nieuwe wiskundeleraar van het Brandwood College. Ja, ik was op weg naar Brentwood, maar op een gegeven ogenblik kwam ik tot de ontdekking... dat ik geen druppel benzine meer in mijn tank had. Ik sta hem zo te zeggen volkomen droog. U... Uh... U wilt toch niet zeggen dat dat dat u een schoolmeester bent? Jazeker, mevrouw, schoolmeester, uh, leraar. Ja, zo'n schoolmeester met een hoofdletter, zou ik maar zeggen. Maar uh, u kijkt zo verbaasd. Is daar iets bijzonders aan? Uh, nee, nee, nee, nee, natuurlijk niet. Het schijnt dat ik hier een hele opschudding veroorzaakt heb. Ik die om zo te zeggen het onschuldigste beroep van de hele wereld uitoefen. Nou. Meneer, als u mij misschien kunt helpen wat benzine. Het spijt me, maar dat kan ik niet. Nee, Ik rijd namelijk geen auto, dus... Ik uh, heb een blik met een paar liter achter in een kofferbak liggen. Als ik u daarmee kan helpen... Allicht. Daar red ik het wel mee tot... Uh... Zou heel vriendelijk van u zijn. Komt u dan maar even mee. Kom je ook even mee, Sheila? Dan uh, kun je misschien helpen. Ja, ja, ja. Ik ga mee. Professor. Ja? Ik ga zijn zakken doorzoeken. Let even op of er niemand binnenkomt. Ik wil niet dat de anderen in de gaten hebben dat nee, ik bezig... Nee, nee, nee. Natuurlijk, natuurlijk niet. Ga je gang. Een zakdoek. Een huisslotel. Een portemonnee. Hm, mm, pond. Aansteken. Dat lijkt goud. Hé, hey, met inscriptie. Hm? From Mary with the love. Nou, daar hou we niet verder aan. Nergens een portefeuille of zo. Hé, hey, wat hebben we hier... Een nagelveiltje. Ja, dat ook, maar een paar brieven. Staat er iets in? Nee, ze noemen de man Otto. Maar Arnold, dan is er geen twijfel mogelijk. Wat? Dan heet die man naar alle waarschijnlijkheid Otto. Ja, en? Oh, ja. Uh, Otto hoe? Ik weet het niet, hè, maar... Wat is dat? De, de, de bel van de achterdeur. De, de, dat zal de politie zijn. Oh, doof ze natuurlijk. Uh, wacht even, ik stop die spullen weer terug in zijn zakken. Zo, zo. dat is beter. Ik zal hem binnenlaten. Ik ga met je mee. En waarom? Oh, zomaar. Ah, uh, goedenavond, dokter. Goedenavond, inspecteur. Kom erin, man. Dit is professor Eberly. Die heb je waarschijnlijk wel eens in het dorp gezien. Ja, ja, ja, natuurlijk. Ik ken de professor wel. Van gezicht dan. De, deze kant maar uit, inspecteur. Zo, zo. Nou, dat ziet er niet zo mooi uit. Die is er geweest, lijkt me. Wie van u beiden heeft het lichaam ontdekt? Niemand van ons eigenlijk. Oh. Maar wie van u heeft me dan gebeld? Ah, u bent zeker inspecteur Dawson. Inderdaad, mevrouw. Mijn naam is Nelson, Sheila Nelson. Mijn man heeft u ongeveer een half uur geleden gebeld. Oh, juist ja. En uh, waar is meneer uh, Nelson op het ogenblik? Hij is buiten, nog even bezig bij de auto. Hij zal zo wel komen. U excuseert me, heren. Ik zou graag even eerst met meneer Nelson alleen willen spreken. Ja, ga uw gang inspecteur. En, hebt u de benzine gekregen? Ja, ja. Dank u wel. Uh, meneer Heurst wou graag weten of hij op de goede weg zit naar Brentwood. Ja, wij wisten het ook niet. Is dat niet een beetje riskant om u te gaan rijden met die mist? Oh, het begint geloof ik al een beetje op te klaren. Denk dat ik het wel red. Het is vrij moeilijk te vinden. Als u het pad afkomt, rijdt u door tot u aan uw linkerhand een bushalte ziet. Dat zal een goede twee kilometer verderop zijn... Vlak daarna is rechts een smal weggetje. En dat gaat naar Brentwood. Ah, mooi. Dan vind ik het wel. Zo, oh, staan de zaken zo. Nou, dat, uh, <coughs> dat is dan vrij duidelijk, hè? Het moet een hele schok voor u geweest zijn, meneer... als je denkt op de weg te zitten en je zit zowat bovenop een huis. Ja, dat was inderdaad wel. Nou, ik dank u voor de benzine, meneer Nelson. Als ik u ooit eens een wetendienst kan bewijzen... hè? Ja, je kunt nooit weten... Uh, niet zo haastig, meneer... Ik denk dat u nog maar even hier moest blijven. Dat wil zeggen... Pardon, ik ken deze man helemaal niet. Oh, ik ben inspecteur Dawson. Nee, nee, nee, ik bedoel die man die daar op de grond ligt. Oh, die? Nee, die kennen we eigenlijk geen van allen. Ik zal u niet langer ophouden dan nodig is. Vertelt u eens, meneer Nelson... Toen u het lichaam ontdekte... had u er enig idee van hoe laat het toen was? Ja, dat was precies tien minuten voor zeven. Ik heb dat genoteerd... Uh, in, in mijn gedachten dan. Hmm. Uh, Dr. Clifford, uh, meneer Nelson vertelde me... dat u dit huis om ongeveer zes uur verlaten hebt. Dat klopt, ja. Ik ben even naar huis gegaan... omdat ik een belangrijke brief verwachtte... en ik wilde weten of de post al was geweest. En u liet professor Eberly achter in de muziekkamer? Ja. Toen u beneden kwam, stond deze deur toen open of was hij dicht? De deur stond toen open. En kon u toen de hele kamer uh, overzien... Ja, hoewel het er vrij donker was. Hmm. En lag dat lichaam daartoe? Nee, natuurlijk niet. Hoezo natuurlijk niet? Dan zou ik toch zeker onmiddellijk alarm hebben geslagen. U hebt het lijk onderzocht? Ja, oppervlakkig. Naar mijn mening moet de man om ongeveer vijf uur overleden zijn. Misschien iets vroeger. Hmm. Dat bewijst dus dat hij onmogelijk in deze kamer vermoord kan zijn. Tenminste, als hij niet hier werd gedood om vijf uur... toen werd meegenomen naar een andere plaats... om daarna tussen zes en tien voor zeven... weer hier naartoe te worden teruggebracht. Nou, dat, dat lijkt me vrij omslachtig. Hm. Vertel eens, professor. Hebt u die man ooit eerder gezien? Nooit. Meneer Nelson? Mevrouw? Nooit. Van mijn leven niet. Ja, nou, ja, Voor meneer Heurst had ik het al gehoord. U, uh, dokter... Nee, ik heb hem ook nooit gezien. En toch, toch is er iets bekends aan die man. Bekends? Van een foto. Hebt u misschien wel eens een foto van hem gezien? Nee. Hebt u soms een signalement gelezen van iemand... en doet hij u daaraan denken? Dat komt wel eens voor. Ja. Ja, nou u het zegt... Mijn hemel, wat een dwaas ben ik. Dat ik daar niet aan gedacht heb. Inspecteur, u hebt natuurlijk gehoord van die inbraak bij Tiffany's. Die grote juwelierszaak in Old Bond Street. Mm -hmm. een, een maand geleden ongeveer, ja. Otto Trenchman, natuurlijk. Dat is hem. Otto Trenchman? Gelooft u dat hij de man is die de Tiffany kraak gepleegd heeft? Ben je daar zeker van, Arnold? Heel zeker, zelfs. Hmm. Als ik u was, inspecteur zou ik nu toch maar eens die man zijn zakken doorzoeken. Dat was ik net van plan, meneer. Ik heb voor het eerst over die man gelezen in een Amerikaanse krant, ook in Juweler of in New York. Dat is al een maand of vier geleden. Ze wisten wie de dader was aan de hand van zijn vingerafdrukken, maar hij was het land al uit voor ze hem te pakken hadden. Toen die inbraak bij Tiffany's was geweest, viel me op dat het op precies dezelfde manier was gegaan. Ik heb toen onmiddellijk een briefje gestuurd naar Sir Graham Forbes van Scotland Yard... En hem gesuggereerd dat die Tiffany-kraak best eens het werk zou kunnen zijn van deze man, Trenchman. Is die. Uh, die Sir Graham een vriend van u? Een vriend? Ach, dat is te zeggen, we hebben ooit eens samen. Nou, er is niks te vinden hoor. En merkwaardig genoeg ook niks wat maar in de verte voor een identificatie in aanmerking komt. Geen letter. Bedoelt u dat er helemaal geen. brieven op hem te vinden zijn? Nee. Dat schijnt u nogal te verbazen, professor. Uh, <coughs> hè? Oh, nou ja, misschien niet per se een brief. Maar, maar ieder mens heeft toch meestal wel iets bij zich waar zijn naam op staat, nietwaar? Ja, maar deze persoon in ieder geval niet. Heeft hij dan misschien een, een sleutel of, een, of een, een portemonnee? Ja, een zakdoek en een, een nagelvuil. Oh ja, een... Oh, en hier een... Wat? Een gouden aansteker. Met inscriptie. From Mary with love. Oh, inspecteur, ik heb thuis een brief die u misschien zal interesseren. Een brief van Sir Graham Forbes van Scotland Yard... met daarin een aantal bijzonderheden die voor u misschien van belang zijn. Bijzonderheden over die Otto Trenchman... Ik ben er nog helemaal niet zo zeker van dat deze man Otto Transman is, dokter. Precies, en daarom zou ik u ook graag die brief willen laten lezen. Oh. En hoe lang hebt u nodig om die brief te gaan halen? Nou, uh, u weet waar ik woon. Ja, ja, uh, nou ja, uh, goed dan, dokter. Oh, ik heb mijn wagen voor de deur staan. Uh, dus... De dokter loopt dat wel even, jongeman. Het is maar een dikke honderd meter hier vandaan. Zo, en uh, nou, waar heb ik mijn boekje... Even. Oh ja, hier zo. Ik wou maar eens even de personalia noteren van alle personen die hier aanwezig zijn. En dan wou ik met. Ah, dat zal Arnold zijn. Ja. ja. Uh, we, we zijn hier. Uh, dokter. Inspecteur, ik zou graag even een woordje met u alleen willen spreken. Ga maar in de eetkamer, Arnold. Wij wachten hier wel. Ja. En, en, en denk dan, niemand eruit. En, dokter? Lees deze brief maar eens. Ja. Hmm. ja. Nou, nou ja, als dat allemaal klopt wat er in die brief staat... dan is die dooie man inderdaad Otto Transman. Hè? Maar... Maar het lijkt toch ook of de commissaris nog iemand anders op het oog heeft. Een, een, een man die... Uh, ja, hoe heet hij? Uh, ja, hier heb ik het. Een man die Radcliffe heet. Ja, Sir Graham Forbes gelooft niet dat die trenchman die kraak alleen heeft gezet. Hij denkt dat hij samenwerkte met een zekere Radcliffe. Ik was het eerst niet met hem eens, maar nu geloof ik toch dat hij gelijk heeft... Jammer voor die Trenchman dat hij niet alleen is blijven werken. Hoe bedoelt u? Nou, ik denk dus dat Trenchman vermoord werd door zijn partner bij die Tiffany Kraak. Ah, ja. Ja, dat is misschien wel een heel interessante theorie. Het is meer dan een theorie, inspecteur. Ik ben er vrijwel zeker van. Nadat ze Amerika ontvlucht waren en zich hier in Engeland een paar weken hadden schuin gehouden... hebben ze zich via een of andere heler van de buiten ontdaan... en hebben er een flink bedrag voor gekregen. Toen is er waarschijnlijk ruzie ontstaan over de verdeling van de poet, zoals ze dat noemen. Radcliffe werd kwaad, verloor zijn zelfbeheersing. Hm, flinke Engelse sleutel is altijd wel in de buurt. En nou ja, de rest laat zich makkelijk begrijpen. Ja. Ja, jawel, jawel, allemaal tot uw dienst, dokter. Maar, maar hoe voor de duivel is die Transman dan hier in huis gekomen? Dat ligt nogal voor de hand. Radcliffe zat in zijn wagen te piekeren hoe hij het lichaam van zijn ex compaan kon kwijtraken en is in de mist hier de oprijlaan opgereden. Ah, op precies dezelfde manier als die meneer uh, Trafalgar? Nelson, ja, precies. precies. Akkoord, akkoord. Maar, maar wat toen? Nou, Radcliffe kwam aan de deur... terwijl de professor boven was in zijn geluidigde muziekkamer. De deur stond op een kier. Ik moet hem in de haast vergeten zijn dicht te doen... en de man hoefde hem alleen maar verder open te duwen... om naar binnen te kunnen kijken. Daar zag hij de ladders en die cement- en kalkbedoeningen en dacht dat het huis nog in aanbouw was, precies de plek die hij zocht. Hij ging terug naar de auto en sleepte het lichaam van zijn speelmakker het huis in. Hij deed de deur van de werkkamer open en zag toen tot zijn verbazing dat hij gemubileerd was. Hij smeet het lichaam op de grond en ging er vandoor. En toen hij weer in zijn wagen zat en al een eindje hier vandaan was, herinnerde hij zich plotseling iets. Trenchman had brieven bij zich. Brieven die hij, Radcliffe, had geschreven. Die brieven zouden bezwarend voor hem kunnen zijn. Hij moest ze dus tot elke prijs de pakken zien te krijgen. Hij reed terug naar het huis, en even later kreeg hij de kans om de zakken van de doden te doorzoeken. Mm -hmm. maar, maar hoe weet u dat, van die brieven? Omdat ik de zakken van die man doorzocht heb voor Radcliffe. En toen waren die brieven er nog. Mijn hemel! Ik zou er een maand salaris voor over hebben om te weten waar die brieven nu zijn. Niet zo roekeloos met je inkomstendozen. Wat bedoelt u? Omdat ik die brieven op het ogenblik in mijn zak heb. Ik wou maar dat de inspecteur eens een beetje opschoot. Begint voor mij nou wel erg laat te worden. Ik vraag me af of mijn vriend Arnold gelijk heeft wat die man betreft. Wat bedoelt u, professor? Nou, hij veronderstelt toch dat deze man de beruchte Otto Trenchman is. Maar het lijkt mij dat hij Meneer toch... Hurst. Ja, dokter? De inspecteur wil graag even met u onder vier ogen spreken. Hij zit hiernaast in de eetkamer. Met mij? Oh, kan gebeuren. Wat is er aan de hand, Arnold? Het schijnt dat de inspecteur met ons allemaal even alleen wil praten. Die politiemensen houden er vaak van die eigenaardige methodes op... Na nou, wat u, meneer Nelson. Wat? Oh, uh, ik heb uh, vakantiedokter. Ja, dat, dat dacht ik al. Hallo? Met, met wie? Dat is vreemd. Daar is een man die vraagt of hij meneer Nelson... ...die meneer uit Londen even aan de telefoon kan krijgen... John? Uit Londen? Dat kan voor mij zijn... Maar... Luistert u dan nog even. maar even. Maar, maar wie is het? Niemand weet dat ik hier ben. Uh, wacht, meneer Nelson. Oh. Uh, hallo? Pardon? Ja, maar... Met wie spreekt Hé? Wie was het, John? Ik begrijp er niks van. Hij legde neer... Maar wat wilde die... Hij zei iets heel merkwaardigs. Oh ja? Wat precies? Hij zei... Radcliffe, wees voorzichtig. De dokter is op het juiste spoor. Zorg dat je de brieven wegwerkt. De brieven? Ah, Arnold, die, die man moet bedoeld hebben... Ja, ja, ja, ja. Maar wie voor de donder weet dat ik hier ben? En niemand noemt mij toch Radcliffe? Er, er moet iets niet in orde zijn met die knaap die opbelde. En wat bedoelde die met... Zorg dat je de brieven wegwerkt. Ik dank u, meneer Hurst. Geen dank, inspecteur. Sorry dat ik u niet beter van dienst heb kunnen zijn. En nu, meneer en mevrouw Nelson, als u zo vriendelijk wilt zijn. Hallo? Ja, blijft u aan de lijn. Dat is merkwaardig. Heel merkwaardig. Het is voor u, meneer Hurst. Voor mij? Weet u dat zeker? Ja, hij wil meneer Hurst spreken, zegt hij. De nieuwe wiskundeleraar van het Brentwood College. Hoe kan dat nou? Hallo? Ja, met Roland Hurst. Wat wilt u? Met wie spreek ik eigenlijk? Oh, dank u. Ja... Dank u zeer. Nee, maak u zich niet ongerust. Het is allemaal in orde, hoor. Wie was dat? Oh, een, uh, een man uit het dorp. Ik, uh, ik heb hem aangehouden omdat ik zonder benzine zat. Hij heeft me aangeraden... Maar uh, ik dacht dat niemand wist dat u hier was. Dat is ook zo, maar die man wist het wel. Hij heeft me namelijk gezegd dat ik hier moest gaan vragen om benzine. Dat, dat, dat is een is leugen. Die... Leugen. Oh, dat valt op. Nee, nee, sorry, gaat u voor. U was eerst. Oh ja, nou, dank u. Ik zei, dat is een leugen. Een leugen, dokter? Hoe bedoelt u dat? Die man aan de telefoon heeft u gewaarschuwd. Hij zei letterlijk, Radcliffe, wees voorzichtig, de dokter is op het juiste spoor. Zorg dat je de brieven wegwerkt. Ik heb geen idee waar u het over heeft, dokter. Oh, dat hebt u wel degelijk. Maar belangrijker is dat u weet waar hij het over had. U maakt zichzelf belachelijk, dokter. Uw naam is geen Hurst, u heet Radcliffe. Victor Radcliffe. En ik zeg u dat ik... Ach, ja, dat is waar ook, meneer Radcliffe. Het is misschien niet zo belangrijk meer, maar ik ben zo vrij geweest om net toen ik even weg was, de brieven uit uw auto weer terug te pakken. Jij, jij hebt die brieven? Ja, het zat je deze keer niet mee, Radcliffe. Als ik de zakken van het slachtoffer niet had doorzocht voor de inspecteur dat kon doen, zou niemand ooit van het bestaan van die brieven hebben afgeweten. Dit is waanzin, dit is volslagen, waanzin. En, en, en die boodschap dan, hè? Die boodschap door de telefoon. Toen ik net even weg was, heb ik je wagen doorzocht. Ik vond die brieven onder de achterbank. Die waren uit de zak van die dode man gehaald voor de inspecteur dat kon doen, zoals ik al zei. Maar ik had die brieven al even doorgekeken en begrepen dat ze uiterst bezwarend materiaal bevatten tegen een zekere Victor Radcliffe. Precies. Precies. En u realiseerde zich natuurlijk ook dat Radcliffe die brieven tegen elke prijs in zijn bezit wilde houden. Het lag voor de hand dat hij ze ergens in zijn wagen had verborgen in de auto die hier buiten geparkeerd stond. En het was dus ook vrij duidelijk dat u Radcliffe zich in het huis moest bevinden. Precies. Toen u tussendoor even naar huis ging, hebt u thuis iemand gevraagd... Ja, mijn zwager die op bezoek was. Goed. Hebt u uw zwager gevraagd om hier naartoe te bellen en eerst te vragen naar meneer Nelson... Dat, dat was ik. was u, uh, inderdaad. En daarna naar meneer Hurst. En dat was hij. Nou, ik denk dat we de opdracht aan uw zwager nu wel allemaal kennen. Toen meneer Nelson werd aangesproken als Radcliffe, was hij zichtbaar even in de war. Heel begrijpelijk, overigens. Maar toen Radcliffe aan de beurt kwam en dezelfde boodschap ontving, zag ik zijn reactie en toen begon er iets bij mij te dagen. Niet waar? Toen onze Hurst werd aangesproken als Radcliffe, begon hij onraad te ruiken... Dat betekende iets voor hem. Maar, maar hoe wist u dat, van, van die brieven? Toen u en meneer Nelson en Radcliffe buiten waren vanwege die benzine... Zijn tank was trouwens helemaal niet leeg, merkte ik. Toen u buiten was, had ik de gelegenheid om de zakken van die man na te kijken. Ik realiseerde me onmiddellijk hoe compromitterend ze moesten zijn voor Victor Radcliffe. We werden toen gestoord door de komst van inspecteur Dawson. De professor en ik, ik ging met opzet mee gingen toen naar de achterdeur om de inspecteur binnen te laten. En dat moet het moment zijn geweest waarop Hurst, of Radcliffe, terugkwam om die brieven te pakken. Natuurlijk. Toen wij buiten waren, is Hurst even weg geweest. Herinner je je nog, I, uh, Sheila? Ja, zeker. We dachten dat hij naar zijn auto ging om... Ik ben naar mijn auto gegaan, dat weten jullie donders goed. Ik was daar toch toen jullie met dat blik benzine bij me kwamen. Natuurlijk was je daar. Hm? Net op tijd weer terug. Als je een bewijs wilt als de zaak voor de rechter komt, Radcliffe, dan kun je op me rekenen. Ik zal dan foto's hebben van de afdrukken van je voetstappen dwars door de mulle aarde van het bloemperk tussen het huis en je wagen. Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan! Ja, daar zijn hoofdinspecteur Harrison en nog een paar extra mannetjes van je, Dawson. Mooi zo. Achteruit! Blijf waar je bent, allemaal. Als iemand het hart heeft. Ja, wat moet je. Ik sla de van iedereen die het waagt. Oh, zet ja. die lamp neer, Redcliffe. Zet neer die lamp. Ja, ja, ja. Ah, oh, pas die ah, ah, ah, ah, oh, ja, ah, oh. pas op. Liefdeling, pas op. Pas op, hè. Ja, ja. Ziezo. Het het me van die stoel, professor. Oh, nee hoor, nee, hoor, dat. Dat. Dat. Dat. Eh, niks. Oh. Wat, eh, Wat. Wat, wat is er. Uh. Ja, ja, ja, het is al goed, schone slaapster. Hè? Kom jij voorlopig maar eens met mij mee, hè? Zo. Zo. Vertel eens, Arnold, was dat inderdaad jouw zwager die opbelde, die eerst naar meneer Nelson en toen... Natuurlijk, dat was opzet. Ik moest de reacties van allebei hebben. Ik was toen nog niet 100 procent zeker van meneer Nelson. Ja, oké, okay, maar, maar stel nou dat die stunt van jou verkeerd had uitgepakt, hè? Dat als bijvoorbeeld meneer Nelson en Hurst allebei van dat telefoontje waren geschrokken. Ik wist bijna zeker dat dat niet het geval zou zijn. De man die de brieven had weggenomen, was er zeker van dat niemand van het bestaan daarvan afwist. Het eerste onderzoek van het lijk werd, tenminste dat dacht iedereen, door dozen gedaan. Maar toen waren de brieven al verdwenen. We zijn u heel dankbaar, dokter. Integendeel, mevrouw, ik moet u en uw man mijn excuses maken. Hoezo? In de eerste plaats, omdat ik u in het begin wel moest verdenken. En in de tweede plaats... Als ik die deur niet achter me had opengelaten, was u nooit bij deze kwestie betrokken geraakt. Ah, heeft u die buitendeur open laten staan? Ja, wat dat betreft moet ik schuld bekennen. Ziezo, dat heb ik toch maar gauw voor elkaar gebracht, nietwaar? Ja, Dolson, mijn compliment hoor. Het zou me verbazen als er niet een gratificatie voor jou vast zat. Ach, nou ja, zo ben ik hem nou ook weer niet hoor. Uh, oh ja, professor. Uh, dokter Clifford, of u even bij hoofdinspecteur Harrison wilt komen. Uh, ja, ja, goed, we, we komen. Uh, ga je mee, Arnold? Een uh, ogenblikje nog, dokter. Uh, ga maar vast, ik kom zo. Dokter, tijdens dat gevecht met Hurst noemt u mij plotseling... Vlaanderen. Ja, ja, ik zal het u uitleggen. Professor Eberly zei vanavond toch, als ik eenmaal een gezicht gezien heb, vergeet ik dat niet zo gauw. Ik heb een verhandeling gelezen van uw hand, een kritiek, een zeer interessante kritiek op Geltens theorie over de erfelijke belasting. Dat was in het criminologisch tijdschrift van twee maanden geleden. Daarbij stond een portret van u over de hele pagina. Ik was van plan nu over dat artikel te schrijven en zodoende heeft het tijdschrift opengeslagen bij uw foto een paar weken op mijn bureau gelegen. Nou, u begrijpt. <lacht> Ik begrijp het, dokter. Ik geef mij gewonnen. Ik hoop dat u bij mijn vrouw en mij wat blijft eten. Ik wil dolgraag met u nog even napraten. Ik ben veel te blij dat ik u persoonlijk heb leren kennen. Uh, trouwens, ik heb nog een paar flessen pomar van tien jaar oud. Nou? Ik vond het echt een leuk begin van onze vakantie, Ina. Maar wat doen we nu verder, Paul? Wat we verder doen? Niets. Zoals ik de hele avond niets heb gedaan. Ik vind dat reuze knap van mezelf. Tot aan het eind heb ik me kunnen inhouden... me gerealiseerd dat ik meneer Nelson was. En al nou, is dus een paar dagen niet Paul Vlaanderen. Overigens hebben we ze allemaal gehad, Paul. Wie? Nou, waar we het met Sir Graham over hadden. De verstrooide professor. Ja, de, de mysterieuze dokter. De vriendelijke schoolmeester. En... Meneer Vlaanderen. Meneer Vlaanderen. Ik, ik hoor net dat u meneer Vlaanderen bent. Meneer Vlaanderen, zou u mij nou niet voor een zacht prijsje aan een tweedehands autootje kunnen helpen? Een tweedehands autootje? Nee, nee, kom, ik, ik vlieg er nou niet meer in hoor. U bent Vlaanderen. Ja, ik weet het zeker. U bent Vlaanderen van Vlaanderen en Co. De koning van de tweedehands auto's. <laughs> Daar heb je hem in Wie? De nooit falende politieinspecteur. <laughs> de heer en mevrouw Paul Vlaanderen Incognito: een hoorspel van Johan Bennek. Naar de thriller Over My Dead Body van Francis Durbridge. De rolverdeling: Paul Vlaanderen, Jan Jaap Jansen. Ina Els Buitendijk, Sir Graham Forbes, Eero Müller, een voorbijganger Bram van Erkel, Professor Eberly, Hans Simonis, Dr. Arnold Clifford, Gilde Kruif, Roland Hurst, Vastert van Ardenne, en inspecteur Dawson, Jim Berghout. Bewerking Hans Simonis. Techniek, Frans de Rond voor Bieton Studios in Loosdrecht. Regie, Bram van Erkel. Dit was een productie van de stichting Hoorspel Nu, mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van het Thuiskopiefonds.